Michel Koenen met het NOS-journaal. Hamas heeft weer een propagandavideo verspreid... met beelden van Israëlische gijzelaars. Het zijn twee mannen van 46 en 64. En ze roepen de Israëlische regering op... om snel een overeenkomst te sluiten... over de vrijlating van hen en de andere gijzelaars. Vermoedelijk zijn er nog ongeveer 100 gijzelaars in leven. 30 anderen zijn omgekomen. En wanneer de video is gemaakt is niet duidelijk. Wel zegt een van de gijzelaars dat hij al ruim 200 dagen vast zit... Woensdag verscheen al een video met een andere gijzelaar. Koningsdag verloopt tot nu toe vooral gezellig en feestelijk. Ernstige incidenten die worden niet gemeld. Wel gooit hier naar een regenbui in het eten. In Amsterdam en Utrecht werd het op een aantal plekken zo druk dat de gemeente vroeg daar niet meer naartoe te gaan. De NS heeft zoals altijd extra treinen ingezet. Het is druk maar beheersbaar, zegt het bedrijf. De koninklijke familie bezocht vandaag Emmen. Daar maakten ze onder meer een wandeling die volgens de gemeente zo'n 30.000 bezoekers trok. En op een veiling in Engeland heeft een gouden horloge van naar verluidt de rijkste passagier op de Titanic een flink bedrag opgeleverd. Er werd uitgegaan van een opbrengst van 120.000 euro, maar het horloge werd uiteindelijk afgehamerd op ruim 1 miljoen euro... John Jacob Astor werd een week na het vergaan van het schip gevonden in het water. Hij had het 14-karaats gouden Waltham zakhorloge met de initiale J.J.A. nog bij zich. En titelhouder FC Barcelona heeft zich voor het vierde jaar op rij geplaatst voor de finale van de Champions League voor vrouwen. Het Spaanse team versloeg in Londen Chelsea met 0-2 en dat was genoeg na de verrassende 1-0 thuisnederlaag van vorige week. Barcelona speelt in de finale tegen Olympique Lyon of Paris Saint-Germain... die morgen nog tegen elkaar spelen. Lyon won het eerste duel met 3-2. Het weer nog op steeds meer plaatsen bewolkt en wat regen. Vannacht een gaat of 11, morgen wat zon en een bui. 14 tot 18 graden dan en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 hier op CFM Zandvoort, jouw warming-up voor jouw eh, stapavond. Nou ja, meh. dit heb je vandaag waarschijnlijk al uh, redelijk gehad, want ja, het is vandaag Koningsdag, hè. Dat betekent er een hoop feestjes op straat overal de hele dag door. Dus uh, het wordt een gezellige avond, ik hoop dat je naar de radio luistert, want uh, wij maken je warm voor in ieder geval de nacht. Van uh, de Koning. Na afloop van de Koningsdag natuurlijk. We hadden een heleboel feestjes. Ga ik je straks alles over vertellen. Zaterdagavond de Nightwalk. En natuurlijk uh, onderweg zo meteen een beetje show niet? De Party Update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande vanavond op deze Koningsdag. Uh, we hebben de Nightwalk ten welke plaats zijn er erg populair? In de clubs. Op de festivals. Ga je er alles over vertellen. Straks in het tweede uurtje DJ Moussa met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kelly. En zo brengt trouwens, horen we Nasby. die DJ pen en Paul Adam, die maakt een remix voor I Feel. Onderweg zo meteen Modena, die een remix van maakt voor het plaatje Jesse Sensations. Er hoe je laatst is van J Vegas, I Just Can't. Je hoort het hier op CFM Antwoord. Een hele goede avond.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 music In de new disco club mix van All About Iceland Love Come Down. En nou, daarvoor muziek van uh, ja, Modena. Die maakt een remix voor het plaatje Jesse Sensations. Is een labeltje, dus uh, uh, ja, hij klonk lekker. Ja, ik ben uh, vorige week. Uh, het is een beetje rustige uh, rustig house vanavond. Ik was vorige week op een wijnfestival in Amsterdam. Die gas En uh, ja, die DJ. Niks bijzonders, maar uh, hij draaide lekkere, relaxed muziek. Ik dacht van nou. Het eerste uurtje kennen we dat wel doen. Het tweede uurtje gaan we wat steviger pakken natuurlijk met DJ Maus op. En het derde uurtje natuurlijk met DJ Kavisker. Dus het eerste uurtje denk ik van... Zaterdagavond. Wah, lekker relaxed beginnen met allemaal lekkere, relaxte muziek. En uh, Joost Kleine is opnieuw gestegen bij de webkantoren. Zijn Songfestival nummer Europapa. Die staat sinds gisteren op de derde plaats. Dus uh, ja, toch wel uh, positief, hè? Zwitserland die, uh, staat volgens de wetkantoor op één. Dat wordt gedaan door Nimo met de coach. Op uh, twee uh, vinden we Kroatië met uh, Rintim Tagidim. Door uh, Baby Lasagna gedaan. En uh, ja, op drie dan Joost Kleine met uh, Europa. -pa. We zijn benieuwd uh, wat hij ervan gaat bakken allemaal. Uh, volgende maand. En uh, vetelers, Ja, goed nieuws. Vetelers komt deze zomer naar Nederland... De Britse Dance Act geeft op 12 juli een concert in Paradiso in Amsterdam. Dat heeft uh, Paradiso gisteren bekendgemaakt. De groep staat voor het eerst sinds acht jaar weer samen op het podium. Veetels geeft deze zomer ook een optreden in Brussel, Londen en in Luxemburg. En ja, in uh, december, dat was, 2022 uh, overleed Veetels zanger Maxi Jazz. Dus uh, ja, we missen hem elke dag. We weten dat de show iets speciaals moet worden. Een viering van ons verleden van onze muzikale liefdes... Van de man zelf, natuurlijk, van onze muzikale toekomst. Zo schrijft de Dance Act in een persverklaring. En de VTLS op natuurlijk wereldwijde uh, iets met nummers als Insomnia, God is the DJ, Reverence, het eerste album van de uh, zanger Maxi Priest. Nee, Maxi Jazz moet ik zeggen, excuses. Producer Rolo en DJ-panionisten uh, Sister Bliss, die verscheen in 1996. Dat was een jaar na de oprichting van uh, Fateless. En ja, ik uh, weet niet wat ik ervan ga vinden, maar ik bedoel... Hè, de frontman uh, Maxi Jazz was toch wel het stemgeluid uh, voor de muziek van Fateless. Dus we zijn benieuwd uh, hoe of wat. Nou, je gaat het allemaal meemaken op 12 juni in Paradiso in concert dus vetelers na acht jaar terug op het podium. Zie, we hebben antwoord muziek? muziektavond zie ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd. David Letterman en HP uh, Vince en Bruce Dolan hebben een plaatje gemaakt. Het is lekker het is relaxed met een wijntje erbij. Bahama Funk zeker lekker voor op het terras. Luister maar. That's all Now so lock and that's all ruling Nice all got a whole lot of sootin' So don't you.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 Every Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Mainstage. Nightwalk Mainstage. Playing uh, all the hits on ZFM's Nightwalk. ZFM. Zo komt er lekker uit, tijd voor een biertje. Het was een uh, white labeltje, Love on Love. En daarvoor horen we Fernando uh, Avila met Nak Nak. De sugar track, uh, sugar star track. En zo werd het even tijd voor de uh, party update. Wat voor leuke feesten we gaan op deze Kings Day, Koningsdag wel te verstaan. Ja, ik krijg bijna een hoes bij. Ik, ik, ik hoop dat ik hem in kan houden. En zoals zat begint is, met escape in Amsterdam. Wekelijks feestje, brainwash en vanavond natuurlijk... Het thema Kingsday begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in de Escape. Voor meer informatie checken escape.nl. Met vanavond natuurlijk onze eigen zand Raimundo. Hij doet de line-up. En vanavond heeft hij meegenomen Leandro da Silva, uh, Three Energy, Danique on Percussions en MC Janto. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. Laten we doorlopen. Ik kom bij Club Air. Daar is vanavond Kingsday in Air. En ook dat er git op 11 uur. En het duurt uh, niet tot half 5. Maar als vanavond we weer tot 5 uur in Club Air. Kings Day in Air. En uh, voor meer informatie air.nl. En uh, wat is de line-up? In Area 1: Axloo, Dames, Jamartina, Mimi of Black. Zero Dix. Nou, te veel om op te noemen. En in Area 2: We hebben Gilani, Mojo, Gel en Rivaldo. En voor meer informatie check even de website uh, air.nl. En nog een werkelijk space is encore in de Melkweg. En dat is Encore uh, vanavond, Kingsday Special. Hoe kan het ook anders op Koningsdag? En het is vandaag eerder begonnen. Normaal begint het rond de klok van middernacht, 1 minuut voor 12. Uh, en nu begint het al om 9 uur begonnen. En het duurt tot 5 uur in de ochtend, Encore Kingsday Special. En dat is natuurlijk een like home of hip-hop en RB. En voor meer informatie aan elkaar geschreven... ancoramsterdam.nl of melkweg.nl. Met in Area 1 hip-hop en R&B met B-Man... Prime Mills, Macho, Jowin en Bickle. En hosted bij Leroy en Afro uh, Area 2. In Area 2 hebben we Afro en Dance op. en uh, Met onder andere Ballantina, Backjazz, SS en Melvi. En dat is hosted bij William. En gewoon even checken die website ancoramsterdam.nl. En vandaag hadden we natuurlijk... Uh, uh, nee, nou ja, een, we hebben een heleboel feestjes gehad. Sommige feestjes zijn nog gaande, maar uh, ene feestje wat wel een beetje uitblonk, was uh, vandaag in het Olympisch Stadion. Het begon om 11 uur vanochtend al. Het Oranje Bloesem 2024. En het, uh, het duurde tot uh, 8 uur vanavond in natuurlijk het Olympisch Stadion. En wie uh, waren er allemaal? Want dat wil je natuurlijk weten, want ja, het is natuurlijk al afgelopen. Emily Lenz, Bart Skills, Harlo, Joris Voor, Mees Cynthia Spiering waren er, uh, Fatima J, Luc van Dijk, Michel de Hey. Nou, te veel op te doen, als je het nog terug wilt checken, kijk even op oranjebloesem.com Maar zo zijn er veel meer feestjes, en er zijn nog feestjes gaande tot vanavond 11 uur, hè? Dus uh, moet je maar even checken naar uh, op en uh, erbij, op je telefoon of op je computer. DJ Guide, DJ Guide d g -D -E daar vind je al die feestjes uh, die nu uh, aan de gang zijn en nog bezig zijn. En dan gaan wij door met muziek, want daarvoor zie ik je aan je radio gekluisterd, Jackerts, met Down and Out you oh.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 Every saturday at zfm zanford zfm the nightwalk main stage nightwalk main stage What's the bass go We begonnen ermee met uh, Down and Out. En nu hoor je Squeeze. En daartussendoor hoor je nog even DJ Mesh met Homemade's Turntable Night Fever remix. En toen werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair? De clubs, op de streams, op de radio natuurlijk, op de festivals in- en outdoor. En uh, ja, nu beginnen langzaam weer de outdoor festivals te beginnen. Want het weer begint weer iets beter te worden. Al moet ik zeggen, ik was van de week op het Wijn Festival. En uh, ja, het wordt toch later in de avond toch wel koud. En s'nachts hadden we temperaturen van 4 graden. Dus uh, ja, voor april vond ik dat heel koud. In ieder geval, The Night Walk 10 deze week op 10. Dennis Cruz met Bonito. Op 9, Mochak met Jealous. Op 8, Nick Morgan met A Shook Part 3. Op 7, Gorgon Siri en Caroline Barn. Met All That You Need. Op 6, Holly Dion en James XX met Betty on the Floor. Op 5, Ibo. Met All We Need Deep Inside. Op 4, David Pangan on Fire met Satisfied. Op 3 Casim en Mailia Fontaine met Say Yeah. Op 2 deze week Dave Morales, Wu, en San Francisco en Steve Mortano met Needing You. En die is ook nieuw binnengekomen in de lijst. En deze week op één. Nog steeds op één. Tijdje was hij eraf. Hij kwam weer terug. En hij staat er nu nog steeds. Low Rider In de Kyle, Ryder, uh, Kyle Watson remix. Van uh, natuurlijk de formatie War. En die heb je ook al zo vaak gehoord. Dus ik heb andere muziek. Melba Moore. My Heart Belongs to You. En de Groove Assassin Extended remix. Luister maar. Brazen.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 The Nightwalk Main Stage Live, live. in the mix. mix. mix. mix. mix. mix. mix. mix. mix. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Ja, weer een white labeltje. Ja, ik krijg heel veel white labeltjes uh, opgestuurd per op mail. En uh, ja, hè, dit was uh, Move This Groove. En daarvoor hoorde je muziek van uh, Kevin Andrews met uh, samen met Floundit met The Return. Daar had ik vorige week ook voor je. CFM Zand wordt het eerste uur. Zit er alweer op. Niet getreurd. Wel nou, meteen. Als je erop zit, wacht het nieuws en weer. Dan houd je op de hoogte. van alles wat ruilt en zeilt in de wereld. En natuurlijk in Nederland is het tijd voor iemand minder dan DJ House op met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië. met de test van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Voor nu heb ik nog een beetje muziek. Onder andere uh, Divine Sound van Enough is Enough. Die extended mix met George Benza en Uitrip. Maar eerst horen we Cinnamon. Een plaat die heel vaak gecoverd is. Hij heeft iets speciaals. Je hoort nu Cinnamon op de radio. Ik zeg tot zometeen na de break. the main stage